Mark Visser met het NOS Journaal. De KNVB start een onderzoek naar de spelers van PSV en Feyenoord. PSV'er Lens stond Feyenoorder Matthijssen na de wedstrijd op te wachten in de catacomben in de Kuip. En greep hem bij zijn shirt. Daarbij liepen de gemoederen even hoog op en was er al wat duw en trekwerk. De KNVB gaat morgen kijken naar de beelden die ook te zien zijn op NOS.nl. Feyenoord versloeg koploper PSV met 2-1. Een Palestijn die gisteren dood in een Israëlische cel werd gevonden is door geweld om het leven gekomen. Dat zegt de Palestijnse mensenrechtenorganisatie al haq tegen de NOS. De man zou op zijn borst zijn geslagen en had sporen van bloed om zijn mond en neus. Gisteren verklaarde Israël dat de man aan een hartaanval was overleden. Zijn dood leidde tot protesten op de westelijke Jordaan-oever.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 In Tilburg zijn deze zondag opnieuw tientallen winkels open geweest. Controleurs telden 225 overtredingen. Winkeliers hebben een waarschuwing gekregen. De rechter had geoordeeld dat de winkels niet op zondag open mogen omdat Tilburg niet toeristisch genoeg is. Als de winkels komende zondag weer open gaan kunnen ze een dwangsom krijgen. De politie in Los Angeles is extra alert, alert in de aanloop naar de uitreiking van de Oscars vannacht tijdens een gala in Hollywood. Na de moordpartij van een ontslagen politieman en de schietpartij op een basisschool zouden er extra maatregelen zijn genomen. Zo zou de politie extra informatie krijgen zodra een ambtenaar wordt ontslagen en ook worden stalkers extra in de gaten gehouden. Het weer in het zuidoosten sneeuwt het en daardoor kan het glad zijn: in het westen en noorden natte sneeuw of motregen. Morgen bewolkt af en toe natte sneeuw en 2 tot 4 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM Op tv, radio en internet. ZM. Met nu het laatste uur. Welkom bij Het Laatste Uur, het programma van het Huis van Gebed Zandvoort. Vanaf vandaag, zondag 17 februari, kunt u luisteren naar een getuigenis uit de serie Het Doel van het Leven. Jonge mensen vertellen hoe zij God hebben leren kennen. De verhalen zijn heel verschillend, maar gaan wel over hetzelfde onderwerp: namelijk dat ieder mens serieus nodig heeft om vrijgesproken te worden van zijn of haar zonde. In deze uitzending vertellen Tom en José hun verhaal. Hij met hem levend gemaakt, u die dood was voor de overtreding en de zonde. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. En verwacht het goede van hem. Leg je lasten en je noden voor de koning neer. Leer maar vertrouwen op zijn stem. Ik ben uh, Tony, ik ben 25 jaar. Ik ben José, ik ben uh, 23 jaar en uh, getrouwd met Tony. Uh, ik ben christelijk opgevoed in een, uh, ja, gewoon een fijn gezin. Echt uh, gewoon veel liefde gehad van mijn ouders en ik ging altijd uh, trouw mee naar de kerk. En uh, altijd naar de categorisatie en, uh, en alle dingen die er uh, van de kerk waren. Ja, als ik zo terugkijk, denk ik dat heel veel mensen mij ook soort wel een net christelijk meisje vonden. Die uh, toch wel aardig uh, deed wat de ouders vroegen en uh, nou ja, daar wel gehoorzaam in was. Ja, toen ik ongeveer uh, 16 jaar was, 17 jaar was, toen uh, begon ik echt de wereld uh, te ontdekken. En uh, ja, ik, ging, uh, ik ging kijken wat, wat er allemaal in de wereld zeg maar, uh, ja, zeg maar, te beleven was. Eerst met scooters en uitgaan en bier drinken, ik begon te roken. En uh, nou ja, toen was ik 18, toen gingen we met de auto uh, overal in Nederland gingen we uit. En uh, zo ging eigenlijk mijn leventje verder en uh, ja, ik wilde gewoon ontdekken wat er, uh, wat er allemaal was. En hij ging ik van, van kwaad tot erger, ging ik uh, ook af en toe. Ja, dat deed ik uh, toen echt alleen uh, gewoon bij speciale dingen, zeg maar. Op zich vond ik dat uh, toen niet zo uh, verkeerd. Maar uh, ja, je zat wel in een bepaald, uh, ja, een bepaald uh, leventje, zeg maar, wat eigenlijk ook wel heel comfortabel was. Nou ja, ik kwam er later wel echt achter uh, dat dat ook maar gewoon een vorm van leven was. Je kan, uh, ja, De een gaat helemaal los zeg maar, en de ander loopt aardig in het gereel. Maar ik was uh, ja, net zo min een kind van God zeg maar, als dat bijvoorbeeld Tony was toen hij uh, jong was, zeg maar. Ja, ik hoefde gewoon nergens verantwoording voor af te leggen. En, uh, dat voelde aan de ene kant wel lekker. Maar aan de andere kant, uh, ja, de kerk uh, leert natuurlijk wat anders. Of de kerk, maar de Bijbel. En uh, ik interesseer me toen weinig in God. Ik, uh, ik, ik, ik heb wel altijd geloofd in zijn bestaan. En dat hij alles heeft geschapen. En dat hij ook wel met mij was. Ik, ik bad ook altijd als ik het moeilijk had. En uh, als ik... Uh, ja, als ik in nood zat of wat dan ook. Maar ik had, ik heb niet, ik had niet mijn leven aan hem toegewaaid. Nou ja, ik had toen voor mijn gevoel echt nog wel het idee van... Nou, ik leef best netjes en uh, zo is het op zich wel oké. Okay. Maar ik had ook echt wel uh, dat ik soms op bed lag. En dat ik dan echt wel dacht van... Uh, ja, stel dat God nu terug of dat Jezus nu terugkomt. Dan uh, was ik echt wel bang van... Ja, het zou zomaar kunnen dat ik er niet bij ben. En uh, als ik dan ook nadacht over de dood, dan... Uh, vond ik dat wel echt heel beangstigend. Dan dacht ik wel echt van, uh, ja, dan is het uh, echt over. En dan komt er echt een eeuwigheid waarin we zeg maar niet meer terug kunnen. Ik zei tegen de zee, joh, maar hoe, hoe zit dat dan? Dan kun je het niet zeker weten of dat je nou echt naar de hemel gaat. En uh, Joze uh, vertelde, ja, er zijn uh, mensen, ik geloof echt dat er mensen zijn die, uh, ja, die echt uh, bekeerd zijn. Dat die dat zeker weten en die, die daar ook uit leven. Nou, en dat was zoiets nieuws voor me. Want ja, ik, ik, ik kon niemand. Ik kon niemand die, te, die, die, die, die tegen mij zei, joh, ik weet zeker dat ik naar de hemel ga. Dus niemand die tegen mij heeft gezegd van, joh, Tony, hoe zit het met jou, jouw ziel? Hoe, zit het met je, hoe staat het met je ziel? Wat, wat nou als je sterft? En uh, ja, daar werd ik echt uh, door aangesproken. Nou ja, op de duur kreeg ik verkering met Tony. En uh, nou ja, we hadden het op zich ook gewoon hartstikke leuk samen. En we vonden het allemaal goed. En nou, dan hadden we één keer in de drie maanden of zo... een keertje gesprek over het geloof. En dan uh, dachten we, wow, we kunnen echt goed praten samen. En uh, dat zit ook gewoon helemaal goed in het geloof. Totdat... Uh, na ongeveer twee jaar een vriend van ons voor ongelukte En uh, dat was zo'n uh, schok voor mij toen ik dat hoorde. En uh, dat heeft ons dan wel echt heel erg stilgezet. Je ziet echt dan uh, in dat het, dat het leven zo voorbij kan zijn. 23 jaar in de bloei van zijn leven. Hij was een paar dagen ouder dan ik. En uh, toen uh, dacht ik echt bij mezelf, ja, wat nou als ik, uh, als ik dat was. Stel dat ik was overleden... En, uh, dat ik was verongelukt, waar was ik dan? En we durfden toen gewoon niet echt te zeggen... van ja, daar zou ik zeker weten dat we in de hemel zijn. Dus eigenlijk wisten we het wel... dat, dat we gewoon nog niet geborgen waren bij hem, zeg maar. Ik zou voor eeuwig verloren gaan... Als ik, als, ik niet, als ik niet het offer van Jezus accepteerde. Dus uh, toen hadden we wel echt wel heel erg het verlangen... van ja, we moeten nu echt gaan zoeken... want we wisten echt van, het is echt realiteit. We moeten echt, ja, gewoon... Erachter komen hoe het nou precies zit in het geloof En er moest gewoon meer zijn dan wat we nu hadden meegemaakt en meegekregen in ons leven. Toen gingen we uh, ja, iets daarna we met vrienden, weekend weg. Toen uh, had iemand een, een dvd van uh, Paul Wasje meegenomen met een preek van uh, The Shocking Youth Message heette dat. En uh, dat uh, ging ook heel sterk daarop in dat je zeg maar, niet in de wereld kan leven en tegelijkertijd uh, zeggen dat je een kind van God bent. Zeg maar Die twee dingen gaan gewoon niet samen. Ik werd daar echt door aangesproken. Uh, je kan je bijvoorbeeld als meisje niet heel uitdagend kleden. En toch zeggen dat je een kind van hem bent. Uh, je kan niet alle films kijken die er, nou ja, die er te krijgen zijn. En waar alles in voorkomt wat God verbiedt. En toch zeggen van ja hoor, ik, ben, ik geloof echt in hem. En ik ben echt een volgeling van hem. Dat, dat waren wij. wij werden daar, hij had het over ons. Het werd, het, werd, het werd zo persoonlijk. Dus nou ja, toen hadden we die gekeken. En... Uh, nou ja, s'avonds hadden we een gesprek samen. En toen zeiden we echt van ja, die man heeft echt gelijk. Als het iets is, dan heeft hij, hij heeft gewoon gelijk. Zo hij, schet, hoe hij het schetste vanuit de Bijbel. En uh, daar konden we echt mee instemmen. Weet je wat, het is of God of de wereld. En ja, zoals wij nu leven, dan schommelen we er een beetje tussenin, zeg maar. En uh, ja, we geloven allebei van dat is echt niet hoe God het bedoeld heeft, zeg maar. Maar ja, dan kom je tot jezelf... En dan ga je nadenken van ja, maar hoe, hoe gaan we dat dan doen? We hadden er wel echt wat voor over, want we dachten van ja, we willen echt veranderen. We willen die zekerheid dat we, dat we voor eeuwigheid uh, bij God zijn en dat we voor eeuwig leven hebben. En uh, dus dat, ja, daar gingen, we, daar, daar gingen we naar op zoek. Die vertrouwen op de Heer zijn als de berg Sion. Dan staat er in de Bijbel van, uh, was je maar heet of koud, maar omdat je lauw bent zal ik je uit mijn mond spuwen. Ja, en wij, ik voelde toen dat wij zeg maar lauw waren. En uh, achteraf gezien waren we gewoon uh, ijskoud. Maar uh, voor ons gevoel waren we lauw en, en moest, moesten we echt een keuze maken om ons leven over te geven aan, uh, aan de Heer Jezus. En toen gingen we naar de fundamentenkring van onze gemeente. En toen uh, vroegen we die avond aan ons van joh, heb jij een uh, moment of een ja, ervaring dat je echt je leven aan Jezus hebt gegeven? maar wij nee, nee, nee, dat hebben we niet. Ja, ik zeg, uh, ja, ik weet allemaal wel hoe het zit. Je komt tot geloof en niet tot gevoel. En ik zeg, ik weet al dat iedereen zegt... dat je er niet in één keer altijd een nieuw gevoel bij hoeft te hebben. Maar ik zeg, ik ken mensen, die hebben dat wel. Die hebben gewoon echt die zekerheid. En die weten gewoon echt dat ze een kind van God zijn. En uh, ik zeg, ik heb dat gewoon niet. En ik wil ook niet dat jullie op me me gaan praten. Van, joh, je gelooft toch, en dan is het goed... Ik zeg, want ik weet dat je gewoon op zijn duur dat gewoon ervaart: zeg maar, dat je de heilige geest hebt en dat je weet: van ja, nu heb ik echt vrede met God. En ik was in die tijd, had ik al, zeg maar, had ik me wel bekeerd. Ik had uh, ik was geprobeerd om te stoppen met roken. Ik dronk niet meer, ik ging niet meer uit. Ik had tegen mijn vrienden in die tijd gezegd: jongens, ik ga God zoeken. En ik heb er alles voor over om te vinden en ik ga veranderen. En hun zei hij tegen mij, nee joh, jij blijft hetzelfde. Wij gaan gewoon weer. Uh, we, we, ja, We blijven gewoon op vakantie gaan. En we blijven altijd met elkaar. Ik zei: jongens, ik weet niet, ik denk het niet. Ik denk dat ik echt ga veranderen. En dat was toen al God die in mij bezig was. Dus uh, toen zijn we ook inderdaad een uh, bijbelgedeelte met ons gaan lezen, Romeinen 5. Waarin ze ook zeiden: daar staat dan in, zeg maar, dat je gerechtvaardigd bent door je geloof. Toen vroegen ze aan ons, geloven jullie dat? Ik zeg, nou ja, ja dat geloof ik wel. Ze zeggen: ja, maar geloof je ook dat het voor jou is? En ik zeg, ja, ik weet het niet. Ik zeg, ja, het klinkt zo makkelijk van, ja, geloof. Ik zeg, ja, er zijn zoveel die geloven. En toen zei ze ook van, joh, het is dan in dat geval niet alleen het geloven um, dat dat er staat, zeg maar dat het waar is... Maar je moet ook gaan geloven dat als God jou die belofte geeft, dat als jij gelooft dat je dan behouden bent, dan moet je ook op die belofte gaan staan. En dat was voor mij echt een openbaring. Dat ik echt niet in één keer zo, wow, dat ik me totaal anders voelde. Maar dat is wel echt het begin geweest waarvan ik echt zoiets had van, oké, okay, dat is het. En uh, ja, daarna is het echt nog wel een proces geweest. Ja, maar dan moet je ook geloven dat, dat als je gelooft dat je gerechtvaardigd wordt in Jezus Christus, dat je ook het eeuwige leven... Krijgt. Want dat, dat was wat ik nog niet had. Ik geloofde in God. Ik geloofde alles. Ik geloofde dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Maar ik had nog geen zekerheid. Dat was echt... Dat, achteraf denk ik echt dat Satan me daarop probeert te pakken. Op die zekerheid. In dat half jaar daarna is die zekerheid echt gegroeid. En uh, ja, heb ik echt geen twijfel meer. Of dat ik een kind van God ben, zeg maar. Ik heb echt zo'n rust daarin. En zo het verlangen om hem te volgen. En uh, ja, gewoon echt... Uh... Iets te kunnen betekenen voor hem. En toen hadden ze ook een voorbeeld. Ze hadden op een, uh, op een wit uh, papier hadden ze onze namen geschreven in het zwart. En daaromheen in rood allemaal zonde. En we keken en... Uh, ja, dat... Ze pakte een uh, rood kreppapier uh, en ze lacht erop. En zei zo ziet God jullie door uh, Jezus Christus. En dus toen zagen we alleen onze namen. Ja, en toen ging hij even mijn ogen open. Toen... Uh, ja, viel er echt een bedekking van me af en ik werd echt, uh, echt blij. En ja, ik, werd, ik kreeg ook een, echt een vrede in mijn hart. En uh, dat was zo geweldig en ik was helemaal vervuld. En ik stapte de deur uit en zei tegen elkaar, oh, we gaan Jezus volgen. In verloop van tijd is die vrede, ja sterker geworden. En dan heb ik ook echt de, de vrijmoedigheid om uh, tegen mensen te getuigen over wat God in mijn leven heeft gedaan en dat het, dat het leven met Jezus zoveel meer waard is dan alle schatten en alle dingen die de wereld te bieden heeft. En ik had pas ook iemand die vroeg aan mij van, joh, wat is er nou precies veranderd sinds je nou tot geloof bent gekomen? Wat is nou die verandering in je denken zeg maar? En uh, toen zei ik ook van... Uh, je visie wordt gewoon heel anders. Ik zeg van, ik heb nu een eeuwigheidsvisie. Ik kijk naar wat er komt, zeg maar, dat Jezus terugkomt. En dat ik bij hem mag zijn in de hemel. En dat ons doel is om hem groot te maken. Ik zeg, en als, je, als dat je visie en je doel is, dan valt gewoon alles weg. Dan doet geld er niet meer toe. Dan doet het er niet meer zoveel toe in wat voor huis je woont. Maar het gaat erom dat je hem groot kan maken. En ja, dat je geborgen bent bij hem. Ik had ook, als ik uitging, dan, ja, dan was het leuk. Dan kwam je om vier of vijf uur kwam je thuis en dan had je lekker gedronken. Je voelde goed. Ik zeg ook niet dat het, allemaal, dat het allemaal niet leuk was. Want het was toen een tijd hartstikke leuk. Alleen, dan werd ik wakker en ik had altijd een leegte in mijn hart. ochtends vroeg, dat ik dacht van ja. Dat ik dacht van, is dit het nou? Weet je wel, oké, okay, volgend weekend is er weer een feestje. Maar uh, is dit het nou? En, en dan had ik een leegte en dan ging ik nadenken over het leven. Waarom ben ik hier? ...en uh, om dat te verdrukken deed ik de tv weer aan... ...want de Satan die wil alles wegnemen... Als je, ...er is in de wereld nergens stilte... ...er is nergens stilte als je in de supermarkt loopt... Als je, uh, ...als je over straat loopt... ...overal drukte, entertainment... ...het gevaar van het westen, echt waar... ...ben ik echt van overtuigd... ...en, en, en dan, dan, dan, dan, ja, dan ging ik daarover nadenken... En dan zet ik de tv weer aan. Zet ik TMF aan. Want dan dacht ik ja het zijn diezelfde liedjes weet je wel. Die gisteren ook draaid werden. En dan was je weer wat blijer. Want het is allemaal maar leeg. Gewoon echt er is een leegte in je hart. Die alleen Jezus Christus kan vullen. Een echte glorie aan God. Die mij hebt gered. Als een huis dat op de rots staat. Zo'n wankoop zo beschermt Hij heel ons leven tegen elk gevaar. Ik zou je echt willen aanmoedigen om Jezus te gaan zoeken. En uh, ja, ik weet zeker, Hij laat zich ook vinden. En uh, ja, als je erachter komt wat Jezus voor je gedaan heeft en wie die voor je wil zijn, dan uh, gaan er echt mooie dingen gebeuren. Ik wil jullie ook echt oproepen om je te bekeren. ...van al je verkeerde wegen en al je dingen. God zegt, er is geen één mens rechtvaardig tot geen één toe. Alle derven de heerlijkheid van God. En iedereen moet gered worden. En er is één weg, Jezus Christus. En hij wil alles van je overnemen. Ja, ik geloof ook uh, dat hij zoveel door ons heen wil doen... ...en ons zo wil gebruiken... Dat ik uh, je ook echt aan wil moedigen om alles aan hem te geven. En uh, echt heel je leven aan hem toe te wijden, zodat we echt bruikbaar voor hem zijn. En uh, ja, dat we ook echt veel van hem mogen ervaren. Want we hebben echt een levende God. Niet een God op afstand, maar een God die echt dichtbij wil komen. Ja, je zegt, komt alle die vermoeid en zijn, ik zal je rust geven. Ik heb die rust gevonden. Innerlijke rust, vrede in mijn hart. En een, een, een, een zekerheid op eeuwig leven. Alles gaat voorbij. Echt, de schatten die je op aarde hier vindt, het is allemaal maar tijdelijk. De Bijbel zegt, mot en roest vreten het weg. Maar als je een schat in de hemel verzamelt, dan zal mot en roest het niet wegvreten. Dan zal eeuw in eeuwigheid bij hem zijn. En hij is het waard. Geef je leven aan Jezus. om de Heer zijn als de die niet wankelt, maar voor altijd. Zijn als de bergstiel, die niet wacht op heaven's cry for love was crucified oh how many times have I broken your heart but still you forgive if only I ask and how many times have you Do yeah. yeah. yeah. Father, have your way, though they know not what they do, my God, let the cross draw man to you. alles wat ik deed. In de van geheime gelovigen van Open Doors laten we u levensverhalen horen van mensen die als christen in het geheim hun geloof moeten beleven. In deze uitzending kunt u naar het verhaal van Asni luisteren. Haar verhaal is vertaald in het Nederlands en vervolgens ingesproken. Open Doors is een organisatie die opkomt voor christenen die vervolgd worden om hun geloof in Jezus Christus. De website van Open Doors Nederland is www opendoors.nl Mijn naam is Asni en ik woon in Tsjetsjenië. Samen met mijn man en kinderen leef ik bij mijn ouders in huis. Jarenlang hield ik mijn geloof geheim... Ik moest er niet aan denken dat mijn man erachter zou komen... of iemand anders uit mijn moslimfamilie. Wat zouden ze doen met mij of met mijn kinderen? Jarenlang ging het goed. Tot die ene dag. Ik stak de sleutel in het slot van de voordeur. De werkdag was voorbij, ik was weer thuis. Zodra ik de deur opendeed, wist ik dat er iets verschrikkelijk mis was. Daar stonden ze. Mijn vader en mijn moeder... Mijn moeder keek geschokt en mijn vader was woedend. In zijn trillende hand hield mijn vader het Nieuwe Testament... dat ik al jaren goed had verstopt. Mijn hart sloeg over. Ze hadden ontdekt dat ik christen ben. Ik had de Bijbel te goed verstopt. Hoe hadden ze dit ontdekt? Wat zou er gebeuren? Jarenlang was ik hier bang voor geweest. Ik wist dat mijn ouders woedend zouden worden... als ze ontdekten dat ik christen ben. Maar dat ze zo boos zouden zijn... Mijn vader, mijn moeder en mijn broer waren laaiend. Ze sloten me op in mijn kamer. En maandenlang zag ik niets anders dan die vier muren. Tot ik op een dag naar buiten wist te glippen. Ik nam mijn kinderen mee en sloeg op de vlucht. Weg van huis, zo snel mogelijk. Maar mijn familie wist me op te sporen. Ze wisten mijn kinderen in een auto te sleuren en mee te nemen naar het huis van mijn ouders. Ik was radeloos. Een moeder hoort bij haar kinderen te zijn... Ik ging terug. Wat moest ik anders? Dat was vier jaar geleden, al lijkt het wel gisteren. En sindsdien is er weinig veranderd. Mijn man mishandelt me en mijn familie ziet me als een vloek die op hen rust. Soms snauwen mijn broers me toe dat ze me nog wel eens zullen vermoorden... om zo de familienaam te zuiveren. Maar dat heeft me nog niet aan het twijfelen gebracht. Ik droom ervan dat mijn man ook tot geloof komt... Ik ben moe en bang, maar ik kan niet ophouden te praten over de Heer Jezus. Bid alstublieft dat ik het volhoud en bid om bescherming. Mijn familie heeft het gevoel dat er nu echt iets moet gebeuren. Enige tijd geleden stuurden me ze naar een islamitisch centrum nadat ze mijn bijbel hadden verbrand. In dat centrum moest ik hele dagen luisteren naar verhalen uit de Koran. Zo probeerden ze me te zuiveren van kwade geesten. Maar ik was niet alleen. Ik kwam de dagen door met bidden en vasten en ik voelde hoe God me beschermde en me vrede gaf in mijn hart. Die dagen in dat bekeringscentrum hebben me niet van mijn geloof afgebracht. Toen ik weer thuis kwam, vertelde ik mijn familie dat ik vast besloten ben. Ik blijf vertrouwen op Jezus. Mijn moeder reageerde furieus. Alles wat ze probeerde mislukte. Hoe moesten ze deze smet op hun familieblazoen uitwissen? Ze keek mijn broer aan en zei tegen hem, doe alles wat nodig is om deze christelijke invloed te verwijderen uit onze familie. Ik hoorde mijn moeder dit zeggen. Bang en verdrietig belde ik met mijn vrienden en vroeg of ze voor me wilden bidden. En toen gebeurde er iets vreemds. Mijn telefoon werd afgeluisterd door de geheime dienst en die hoorde het dreigement en waarschuwde mijn familie. Een aanval op mij zouden ze niet accepteren. Ik begrijp nog steeds niet waarom, maar ik ben er wel blij mee. Misschien gaat er toch iets goeds gebeuren. Hoe het nu is met Asni weten we niet. Sinds enige tijd is het moeilijk om met haar in contact te komen. Blijft u alstublieft bidden voor Asni en haar familie?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 Bye.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 As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 Op zondag 26 mei staan we weer met een stand op de herfstmarkt. Ook op die dag bidden we voor zieken en voor mensen die andere problemen hebben. U bent van harte welkom bij de stand. Voor meer informatie en voor een afspraak kunt u ons bellen op het volgende nummer. 06 40 23 Ik herhaal 06 Of u kunt ons mailen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 I was born with the eagles come, waiting till the winter fades. I was born an endangered son, I was spared by a mother's dream. I was saved by the power of love. I was snatched from the fire of greed. Gray River Road, where justice rode. Little Road. Let it roll, let it roll down Great river, away where he can Let it flow, let it flow